11 uur Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Er zijn twee vluchten uitgevoerd met telkens twee vliegtuigen. Er zijn door de Nederlanders nog geen wapens ingezet, zegt het ministerie van Defensie. Een Belgische F-16 heeft wel een bom afgeworpen. Twee Belgische straaljagers waren bezig aan een verkenningsvlucht toen er werd gevraagd om luchtsteun... omdat terroristen Iraakse veiligheidstroepen aanvielen. Het doelwit, een jeep en enkele strijders werden met een GPS-geleide bom onmiddellijk geneutraliseerd, zegt het ministerie van Defensie. Het is de eerste keer dat de Belgen een bombardement uitvoeren in de strijd tegen IS. Een terreurgroep in Egypte heeft een video online gezet... waarin drie mannen worden onthoofd en een vierde wordt doodgeschoten. Volgens de groep Ansarbaid al Maktis gaat het om spionnen van Israël. De terreurgroep beschuldigt de nieuwe Egyptische regering van generaal Sisi... van samenwerking met Israël en onthoofde eerder ook al tegenstanders. De man die gisteren in Dordrecht werd opgenomen omdat hij mogelijk ebola had, blijft voorlopig in isolatie. Hoewel uit een test vandaag bleek dat de patiënt malaria had en waarschijnlijk geen ebola, wil het ziekenhuis geen risico nemen. De man had hoge koorts en was onlangs in Sierra Leone geweest waar ebola heerst. Het ziekenhuis wil een tweede test afwachten om er zeker van te zijn dat de man het virus niet heeft. De afgelopen weken werden zeker 15 patiënten in Nederland onderzocht op ebola, dat bleek telkens loos alarm. De Franse Formule 1-coureur Jules Bianchi ademt weer zelf. De rijder van Marussia vloog bij de Grand Prix van Japan uit de bocht en crashte tegen een takelwagen en daarbij liep hij ernstig hoofdletsel op. Inmiddels is hij geopereerd en ligt hij niet meer aan de kunstmatige beademing, maar hoe kritiek zijn situatie precies is, is niet bekend. Het weer hier en daar een bui, vanavond in het noordoosten kans op mist en het wordt 8 graden, morgen soms zon en een enkele bui en dan wordt het 16 of 17 graden.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 Dit is CF, CFM Stanford Henny van Peterchem, met het programma Het Laatste Uur. En ik spreek vandaag met Jonathan, Jonathan Scotto di Minico. Zeg ik dat goed, Jonathan? Dat is goed. Ja, geweldig. Ja. Want het is uh, geen Hollandse naam, waar komt vandaan? Ja, dat vandaan? Het komt uit uh, Italië. Ah, je bent een uh, Italiaans. Half Italiaans. Ja, nou, mijn vader is eigenlijk uh, half Italiaan, half Sloveen. Okay. Uh, de naam ja. Scotto di Minico komt uit Napels.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 Doe gewoon eerst wat in je opkomt. En ik zal voor je binnen. Heeft het niet gezegd, maar dat zou je, zei je later. Ja. Uiteindelijk, uh, nou, examen, uh, ik heb uh, het examen gedaan. Ik had daar zo'n hoofd in denk dit wordt ja. niks. Dit is niks geworden, denk ik. Dit ben ik, gewoon, wordt gewoon denk ik herkans. Ik moet het kunnen. Dus ik was in mijn woning en de mentor. Van mijn school ik kwam binnen met een roos en ik was gewoon geslaagd. Gefeliciteerd, <tankt> ja. Ja, dat was wel, echt mijn kinderen van, van als ik dat, dat verhaal ja. vertel. Omdat ik gewoon eigenlijk gewoon vier jaar, of één jaar lang in het vierde jaar gewoon niet geen Duits heb gehad. En ja. toch geslaagd ben, gewoon Hoor omdat ik voor mijn Duits gewoon. doe. <tankt> dat is gewoon dus wil ik de Heren ook voor danken. Ja. En, uh, ja, en dat, de, de, de tijd, en toen was de tijd van de Gerdbach voorbij. En uh, ja, zo mm -hmm. nou, heb ik op school gezeten, dat was het verhaal van de Ook. En ja, en ik werd ook wel.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 uiteindelijk. Ja. Ben ik van Beverwijk, heb ik daar een school gedaan in in in Wijk aan Zee. Ben ik in Wijk aan Zee naar ja. school gegaan op Heliomara, zeg maar, dat een oh, ja. rea college. Mm -hmm. Ben ik op school gegaan en uh, dan heb ik ook dan heb ik ook heb ik mijn uh, certificaat gehad voor ja. MBO 2 3, zeg maar, voor uh, ja, medewerkerssecretariaat praktijk, medewerkerssecretariaat ja. van secretariaat uh, eigenlijk. Mm -hmm. ja.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 je houdt ook veel af van Heel baby. veel. En oh, normaal was het dan als, als, als normaal, menig kind, zeg maar. Ja. En uh, ja, later ook. Uh, uh, uh, ja, eigenlijk. Uh, uh, ja, en, uh, en, uh, en, hoe noem je dat? En, uh,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 Uiteindelijk heb ik therapie daarvoor gekregen ook. Ja. Daar ben ik ben er ook in therapie voor gegaan. Mm. En uh, dat hielp niet. Dus uiteindelijk, ik ben ongeveer zesde, zevende.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 Nou. Dus dat is echt, toen ik dat hoorde, moest ik echt, ja, uh, echt ik heb nog steeds een kippenveel vervallings het horen, dat steeds, uh, het is echt een, uh, nou, het is echt, het is gewoon niet, dat uh, herinner ik me nu nog. Dat niet ja, dat ja, is een goede band. Ja, ja, zeker, en, uh, en, uh, en klopt. En uh, ik was wel klein en ik, ik, ik, ik wist nog precies hoe ze eruit zag, maar het uh, is wel, uh, ja. Ja, ja dus het is wel een nare ja, ervaring, ervaring. ervaring. Ja, nare een nare ervaring, ik was, nog, ik was nog bezig met een grote gevulde koek thuis en ik weet dat mijn moeder zei, iets tegen mij zei en die jongen, moest moest je wat vertellen. En toen, ik voelde al, als iemand tegen mij zegt, als je iets moet vertellen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 En dat was heel heftig. En dat was echt een half jaar erin. En dat was echt, uh, toen zakte mijn wereld echt helemaal in. Zeg maar. en dat was echt, uh, dus toen was ik 15 en toen werd ik opgenomen. En uiteindelijk was ik 16. Opgenomen ben ik weer teruggegaan naar Hoendelo. Maar ze mij niet meer konden helpen. Dat dus ik weer terug moest gaan daarheen. Maar ik na, daar naar Alkmaar ter, uh, terug moest, ben ik zo van Alkmaar naar uh, uh, Frankrijk weer gegaan.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 En uh, gingen we bidden en we gingen alles gingen vertellen. Eigenlijk vertelden zeg we maar mij hoe, hoe het zat: het evangelie, weet je. En we gingen bidden. En uh, ja, en. Uh en ik raakte me zo en we zo met we gingen zo met alle met drie om, om elkaar heen en raakten elkaar aan en dan gingen we bidden en in het in een het, het, keer begon ik gewoon in de tongen te bidden. Dus Dennis, ik zeg wat voor taal is dit? Ik denk wat is dit? Zeg ik, het was geen Italiaans, Het Was geen Italiaan. Dus. Ik gewoon in één keer in, in, in een taal te bidden, zeg maar tongentaal te bidden. Dat was echt, het was gewoon echt bijzonder zwaardig. Echt dat, mm -hmm. En dat god mij dat uh, ja, heeft, ja. Uh, ja, mij daarvoor heeft uitgekozen. Dus dat, de taal die dat de, toch, uitgeven, God gegeven, ja, ja, gegeven, god he? taal gegeven heeft Het gaat ook in de Bijbel genoemd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 Die dat niet, die, die, die, die, die, die, die, die, gisteren bijvoorbeeld stond ik op de grote markt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 Zeg maar. Ja. maar het is ook belangrijk dat ik de rust moet vinden ook, want ja. ik moet ook de rust vinden.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 Dat ja, kan ja. je dan zeggen. Ja, ja, ja. En dan mag je ze soms zo, zo tot bemoedig, de Jezus ja, ja. leiden. Ja, ja. En met de Bijbel bemoedigen en noem ja. maar op. En dat is eigenlijk het mooiste wat je kan doen in het leven, denk je niet? Zeker, ja, dat is prachtig. Zeker omdat. dat ja. Te, ja. zeker weten. Vind ik ook. Ja, en daarin wil jij dus ook meer groeien? Hoe zie, hoe zie jij je toekomst voor je eigenlijk daarin? Of je je leven...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 Die kan, niet in, die kan wel in het eerste misschien nog net, maar die kan staat dan op basis. Of of gaat dan de ja. de reserve staat hij dan. Ja. Of zelfs in het tweede, of zelfs in het derde, of gaat die zelfs niet. En het, zo is het met een evangelist ook. Iemand die de Bijbel tot zich neemt, elke dag. Ja, die, die eet. Die eet, die die eet van de voeding en die, en die gaat het, voeding kan niet weer doorgeven. Want ja. Voeding kan hij doorgeven aan andere mensen namelijk. En dus ja. dat, dat, dat is belangrijk. Dat ja, dat, dat is ook wel dat ze ja. samen gaan, he, ja. dat ze, he, als, als een baby christen inderdaad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 voor de, ja, dat ze zo zijn, uh, zo, ze zo dat ze zo bemoedigend, dat ze zo liefdevol zijn, dat ze echt bij mij echt beroog zijn mij, dat ze mijn tweede ouders zijn, dat ze echt geestelijke ouders zijn ook. Dan wil ik zeggen voor bedanken dat ze me zo begolpen. En dan wil ik ook uh, jullie ook als bedanken voor dat interview ook, en jullie ook bedanken ook voor de mogelijkheid ook die, die jullie geven of, ja. zeg maar, ook om op straat te staan. en Dat jullie ook, zeg maar ook mij, ook, mij ook helpen erin en ook mij ook bemoedigen en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 God, zeg maar, dat alles ten goede gebracht heeft. Want ik heb geluisterd naar mijn vader ook even. Zeg, doe het nou maar niet nu, want als je straks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 en ook samen met hen ben opgestaan over. Ja. Dat, dat, dat, dat je het nieuwe leven. Dat nieuwe leven hebt ontvangen. Dat, ja, dat vind ik prachtig. Dat je want ik voelde echt toen ik ik voelde toen ik het water inging ja. en het water uitkwam, soort, net of een soort een soort zwevend gevoel. Het, echt heel bijzonder was dat. Dat was prachtig. Ja, echt. En ook ik vond het heel bijzonder allemaal. Het hele alles zeggen. En in de eerste plaats wil ik God bedanken dat Hij mij uit de duisternis gehaald heeft, hij mij tot zich getrokken heeft voor ja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 Sing to the Lord, gracias. Yes.